Ze is wel tevreden als een heks maar zijn kan. Al een paar weken doet ze niet anders dan grijnzen en grinniken, giegelen en ginnegappen. En dat allemaal omdat ze ervan overtuigd is dat het dit keer echt gewonnen is van Paulus de Boskabouter. Nooit meer zal Paulus zijn neus in haar heksenzaken kunnen steken, want dat doen versteende kabouters niet. Soms krijgt de Eucalypta zo'n scheut van plezier, dat ze het moet uitschateren. Dan schalt haar lelijke stem een poosje door het grote bos, tot ergernis van alle dieren die het horen. Maar meestal zit de Eucalypta met een stralend gezicht in haar luie stoel voor haar huisje, draait met haar lange duimen en staart zielsgelukkig voor zich uit. Die malle heks is zo zeker van haar overwinning, dat ze na haar laatste toverkunst nog niets van die aard ondernomen heeft. Ach, nee, <lacht> waarom zou ik ook, de ergste lastpak is de wereld uit, voorgoed. <lacht> Bonus, zullen we alleen nog maar als stenen beelden zien krijgen, en dat kan geen kwaad, stenen beelden doen nooit kwaad. En wat de vrienden betreft, de vrienden van het boskabotertje, die zal ik één voor één onschadelijk maken. Yeah! Ze zullen allemaal een beurt krijgen. Wees daar maar zeker van. Maar haast heb ik er niet mee. Wel, nee. Voorlopig kan ik best op mijn lauwe rusten. Op mijn nekse lauwe. Is dat Salomoe? Ja, ja Dat komt Salomoe aan. Teg Salomoe. Zo, oh, Calipta. Waarom zit jij daar zo tegelenig, te? En waarom zou ik niet geledenken? Ik bedoel dat ik er al een reden voor heb. Oeh, Salmoe, ik ben toch zo vrolijk. Dat treft er uitstekend, want dat zijn we allemaal. Ja, vrolijk bedoel ik. Jullie ook? Dat verbaast me toch wel een beetje. Eigenlijk had ik verwacht dat jullie nogal in de put zouden zijn. Vanwege het verlies van jullie dierbare bonus, hè? Of vinden jullie het heerlijk dat ik... Eucalypta, het voortaan voor het zeggen zal hebben in dit grote bos. Oh, we hebben je altijd graag gemogen, Eucalypta, dat weet je wel. En wat Paulus betreft, nou, die zijn we toch niet kwijt? Die, dat is waar, ik weet ze hem niet. Hij is er nog altijd, dus heet dan als stenen beeld. Precies, over dat stenen beeld wou ik het hebben. Het moet nog feestelijk onthuld worden, Eucalypta. En ook kwam ik je namens alle moskamoters nederig verzoeken of je zo vriendelijk zou willen zijn die onthulling op je te nemen. Maar natuurlijk wil ik dat. He, niets liever zelfs. Een feestelijke onthulling met een toespraak van mij. Heerlijk vind ik dat. He, wanneer gaat het gebeuren, Salemoe? Nou dadelijk, Eukalipka. Alles is gereed. De dieren zijn bij elkaar geroepen. Ze wachten alleen nog maar op jouw komst. Mooi zo, daar ga ik meteen mee. Ik red al. <lacht> ik vlieg. Wat een moep, hè. Hardlopend rent Eucalypta met Salomo mee. Als ze de kabouterboom bereiken, zien ze een geweldige troep dieren... die allemaal muisstil en in de grootste spanning staan te wachten. Konijnen en egels, mollen, ratten en eekhoorns, vogels in alle soorten en maten. Iedereen is er. Behalve Paulus natuurlijk, die is er niet. Maar dat verwachtte de eucalypta ook niet. Alle dieren staren naar het witte laken waaronder het nieuwe standbeeld verborgen zit. Grinnikend stapt de eucalypta in de kring. Ze voelt zich geweldig en ze is van plan om iedereen nu maar meteen goed te vertellen waar het op staat. Kijk, daar begint ze haar toespraak. Geachte, aanwezige, ja, misschien verwachten jullie dat ik lieve vrienden ging zeggen, maar dat doe ik niet. Want jullie zijn mijn lieve vrienden die... Voor mijn part kunnen jullie allemaal naar de wippap lopen. Stilte! Nee. Ik ben nog niet uitgesproken. Op deze heugelijke dag herdenken wij het feit dat ik, Eucalypta, de boskabote polis voor goed schadelijk heb gemaakt. Niemand zal ooit meer last hebben van zijn geniepige streekjes. Handen, eucalyptus, hoe durf je? Verschil nou maar op het koel. Laat er maar kletsen. Jee, laat mij maar kletsen. Van nu af aan ben ik de enige in het grote bos die mag kletsen. Niemand zal me weer een stroobreet in de weg leggen. Voortaan zal iedereen de eucalyptus moeten gehoorzamen. Iedereen zal precies moeten doen wat ik zeg. Hebben jullie dat allemaal goed verstaan? Ik zei iedereen. <lacht> wat mij betreft is dan nou het ogenblik gekomen waarop het stenen beeld van Paulus de Boske Wout mag begonnen. Het standbeeld van ons aller vijand. Onze onverzoenlijke tegenstander. <lacht> Ik ga nou wat lager wegtrekken. Opgelet allemaal. Hoera. Is u niet trots? Wat een beeld, wat een beeld, hè? En hij lijkt sprekend. Alle dieren juichen en jubelen dat het een lieve lust is. Midden in het park staat het beeld van Rijn de Vos, zo natuurgetrouw dat het is alsof hij zo zou kunnen wegspringen. Iedereen heeft het grootste plezier, behalve Eucalypta natuurlijk. Eucalypta juicht niet. Ze is net zo wit geworden als het laken wat zojuist van het stambeeld is gevallen. Ze wankelt op haar trillende heksenbenen en staart met uitpuilende ogen naar haar versteende vriend en helper. Eucalypta ziet er nu werkelijk beklagenswaardig uit. Maar niemand beklaagt haar. Integendeel, ze wordt van alle kanten uitgelachen. Maar dan zien de dieren dat Eucalypta aan het mompelen slaat en meteen verstomt iedereen om te kunnen horen wat ze zegt. O, oeh, goeie genade, Dat is nou wel het ergste. We begon overkomen. Die pravereinde vos is versteend. Wat verschrikkelijk. En daarom hebben ze allemaal zo'n lol. Straks gaan ze me ook nog vertellen... dat Paulus de boskaboter... Zoek je mij, Eucalypta. Paulus! Zie je wel? Daar heb je hem al. Waar kom jij vandaan? Uit mijn boom. Gewoon uit mijn boom. Daar heb ik al die tijd gezeten. Maar waarom sta jij zo beteuter te kijken, Eucalypta? No. Vind je ons nieuwe park niet helemaal buitengemeen zeer mooi? Natuurlijk wel. Ik vind het een prachtig park. Enig. En wat zeg je van ons standbeeld? E, een, een zeer vrij stambeeld, ja. Ja, dat is het. M mag ik nou alsjeblieft even gaan zitten? zelfsprekend. Neem plaats, Eucalypta. Hier, hier zit je heerlijk. Dank je wel. Ik, ik heb het gevoel... Dat ik zo dadelijk zou vloo vallen. Heeft iemand een slokje water voor me? En wel drie slokken, hoor. Zet jij de kraan even op, overboren? Jazeker, daar gaat ie. Ah, ah, goeie help! Ah, wat, is, wat is dat nou weer? Drijfnat ben ik! Wie levert me zoiets? Och, je was precies op onze fontein gaan zitten. Wat zeg je van onze fontein? Alleraardigst, Spolens. Een heel leuke fontein. Hoe verzinnen jullie het allemaal? En vooral... Hoe hebben jullie dit alles voor elkaar gekregen? Ach, dat was niet zo moeilijk. We hebben een machtige hulp gehad. Juist ja, voor een heks die Eucalypta heet. Ja, en die Eucalypta is zo vriendelijk geweest om Rijn de Vos in een beeld te veranderen. Oeie, ja. Ja, ja. ja, ja. Ik ben natuurlijk erg blij dat ik jullie zo van dienst ben geweest. Heel blij dat mijn verrassing zo leuk is uitgevallen. En dat iedereen zo schik heeft. Ik vind het ook enig dat jullie me nat hebben gespoten met die fontein. Het is allemaal erg leuk geslaagd hoor. Heel erg geslaagd. Het was een leuk feest. Na die bittere woorden neemt Eucalypta opeens de benen en holt weg. Want ze voelt zich niet in staat om nog langer tegen al die lachende gezichten aan te kijken. Het is nu wel goed tot haar doorgedrongen dat ze een verschrikkelijke nederlaag heeft geboekt, in plaats van een triomfantelijke overwinning. Nagelbijtend bijtend van woede zet ze koers naar haar hutje. Het gejuich van al die dieren klinkt haar nog lang in de oren. Het is een bijzonder slechte dag voor Eucalypta. Voor de andere bewoners van het Grote Bos is het even wel een echte feestdag. Tot laat in de avond dansen ze met elkaar op het grasperk voor het beeld van Rijn de Vos... En ze genieten van de fontein die fijne waterdruppeltjes in een prachtige boog om zich heen spuit. Het wordt een onvergetelijk feest. Niemand heeft zorgen, iedereen is vrolijk, iedereen, behalve de heks Eucalypta, die met een gezicht als een donderwolk in haar stoel is gezakt en nu wel kan huilen van woede. Ja, huilen, zo is het. <lacht> oh, ik ben dat een manier om een hoofdvrouw je mee te nemen. It's been out to do.